9 uur. met het NOS-journaal. De man die gisteravond in Breda zwaar gewond raakte bij een brand in een garagebox, is overleden. De politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een gerichte aanslag en is op zoek naar meerdere daders. slachtoffer van 49 werd gisteravond zwaar gewond door buren onder een douche gezet en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij vanochtend overleden. In Israël zijn de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. Er doen zo'n veertig partijen mee, maar er wordt een nek aan nek race verwacht... tussen de partijen van premier Netanyahu en voormalig legerstafchef Gans. Als de Likud-partij van Netanyahu wint, kan hij beginnen aan een vijfde ambtstermijn... maar de premier staat onder druk door beschuldigingen wegens corruptie. Verzekeraar ASR wil stoppen met het toekennen van bonussen en beloningen in aandelen... De top van het bedrijf krijgt er vanaf volgend jaar net als de rest van het personeel zo'n 3% loonsverhoging per jaar bij, meldt de Telegraaf. De aandeelhouders moeten het plan nog wel goedkeuren. Vorig jaar keerde ASR nog flinke salarisverhogingen uit aan de top, toen de overheid geen aandeelhouder meer was. De gemeenteraad van Enschede gaat akkoord met een steunplan voor FC Twente. Met dat plan is 14 miljoen euro gemoeid. In ruil voor de steun moet de club kaarten beschikbaar stellen voor Enschedeers met weinig geld en moet FC Twente zo snel mogelijk het trainingscomplex in Hengelo verlaten... en terugkeren naar het trainingscomplex in Enschede. Ook het bedrijfsleven schiet FC Twente met miljoenen te hulp. De Australische jongen van 17 die vorige maand een ei kapot sloeg... op het hoofd van een senator, krijgt geen straf. Met zijn actie wilde de jongen protesteren tegen uitspraken van de politicus. Die had na de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland... gesuggereerd dat er een link was tussen de aanslagen en het migratiebeleid... De senator haalde na de klap met het ei uit naar de jongen. ook hij wordt niet vervolgd. Het weer zonnig, alleen in het zuiden meer bewolking en kans op buien. Het wordt 12 graden in het noorden, mogelijk 17 in Limburg. Maar een matige tot krachtige noordoostenwind. De komende dagen wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Aan de noordkant van Amsterdam staat het stil op de A10 Noord richting de A10 Zuid... tussen het Koenplein en de Zeeburgertunnel. En dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Je moet rekening houden met ruim anderhalf uur vertraging. Omrijden via de andere kant van de stad, dus door de Koentunnel en de A10 West... levert ook problemen op, want er staat namelijk een kapotte vrachtwagen... in een van de buizen van de Koentunnel. Ook die kant op moet je dus rekening houden met veel vertraging. Ruim...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 Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Kroatië, Sluvenocht. En uh, ja, dat is de aandacht. Ik zou zeggen, welkom, uh, leuk dat je luistert. Welkom in de tweede uur van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij en zit je te eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, Dat het u wel mogen bekomen. We gaan lekker verder met Wesley Klein en ik kan geen dag zonder jou... Zolang ik me kan herinneren Zolang is dat ik van je haal Iedere dag dat we uit elkaar zijn Verlang ik meer en meer naar jou Ik heb geen tijd om spijt te hebben Ik heb wel de tijd voor alles Wat moet ik doen met pijn als ik weet om op termijn, zonder jou te moeten zijn. Van de nacht zonder jou, weet ik niet, weet ik niet, hoe ik die dag leven vol. Weet ik niet, weet ik niet, wat of jij toch met me. got zonder jou. En dat allemaal hier vanaf de Toorweg Tina. We gaan lekker verder met uh, ja, Patrick van de Worp. en hey, voel. De zomer komt er weer aan. Gelukkig wel. De zomer komt er aan. Ollee, ollee, ollee, de winter is voorbij. Dit is, je maakt me blij. Voel, de zomer komt er aan. Ollee, ollee, ollee, de winter is voorbij. Dit is, je maakt me blij. Voel, de zomer komt er aan. was 7 uur. En dat op 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk op de kabelgrond. Dit was Patrick van de Worp. En ja, vol de zomer komt er aan. En uh, ja, we gaan nog een, uh, een verzoekje doen. En uh, daarna doen we eventjes drie op de rij van Fred Heij. En uh, ja, en eerst nog eventjes uh, een, uh, een nummer van Tom Jones. En hij bedoelt over I'll never fall in love again.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 Roped up all inside And it looks like I'm never gonna fall in love Tom Jones en I'll Never Fall In Love Again. En dat allemaal vanaf de tolweg. Ja, Tina, a Heerlijk. Dit is ZFM. ZFM. En nu eventjes een verzoekje van Federico. En uh, ja, die, uh, die wilde graag horen Monique, Zo uh, Monique Zomer. zou ik zeggen. Het is een zomersplaatje. En het wordt zomer. Dat is uh, van Monique Smit en Tim Dousma. Zet je handen uit je mouwen en ga naar buiten. Zet je tanden in vandaag en dagen uit. Luister maar een vogel met je naam. Nou. Hang je zorgen als de lakens uit het raam. Laat ze waaien in de winter laat ze gaan. Langzaamaan komt altijd weer de zomer. Stap voor stap naar de zon Van Federico en uh, Monique Smit en Tim Duisma. En langzaam wordt het zomer. We gaan zo nog eventjes uh, natuurlijk uh, contact opnemen met Nigel. Maar eerst nog eventjes uh, dit nummer van Henk, uh, Henk Stelten. En uh, ja, wat dacht je? Wat dacht je dan? Entertainer voor jou. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Zwitterij. Goedenavond. Yeah. Ik kijk naar jou, vrouw van mijn droom. to be known Ik ga jou niet delen Ik ben niet perfect en ik heb niet rotte te bieden, straat. Ik ga voor je vechten, liefheid, en ga niet verliezen, straat. Ik zie je dansen, meisje, ik kom bij me zitten, dan Ik heb een fles flashaway, Gaat waar jij aan nippen kan Je zoekt een echte man, je wil geen praten horen En al die foute meiden, ik laat Wat ze voor je Wat dagje een terrasje met z'n tweeën Een dagje naar een strand toe, laat je gaan, ik neem je mee En ik hoop al op je kus, je laat me zweven Wat moet ik verzinnen om je hart te winnen Zelophit. City life was getting us down, so we spent a weekend out of town. pitched a tent on a patch of ground down by the river. Lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. Said, come in, the water's fine, down by the river. Down by the river Silverfish lay on its side It was washed up by the early tide I wonder how it died Hey En zoals ik net al zei, zouden we contact opnemen met uh, Nigel en. Nigel hebben we aan de telefoon. Nigel Vissje, ik ben niet lui, maar heel snel moe. Ja, ja is... een geweldige titel. Ja, dankjewel. Ja, ja, hoe kom je erop? Nou ja, dat kennen we beter. En Jeff me vragen maar de, ja, hij woont in Canaria, dus misschien dat hij hem daar ook geschreven. Zou dat het zijn? Dat, dat hij waarschijnlijk in het zonnetje zat zo op het strand. Dat denk ik wel hè. Ja, een leuke titel, dat, hij toen, dat we zo. Uh, ja. Maar hoe is, hoe is het eigenlijk tot stand gekomen dan zo? Nou oh ja, ik heb, ik heb gevraagd uh, om drie uh, demo's en uh, voor nieuwe liedjes en uh, op een gegeven moment kreeg ik dus drie demos binnen en er zat ook ik ben niet lui maar te snel moe bij en uh, ja ik heb ik, ik, ik heb gelijk toen ze de demos binnen kreeg uh, ze beluisterd ja. en ik vond deze wel het leukste die ertussen zat dus ik belde Jeff op ik zeg echt het topnummer Jeff hij zegt welke ik zeg ik ben niet lui maar te snel moe ja ik werd het even stil aan de andere kant van de lijn want uh, die heeft het niet naar jou gestuurd ik zeg je wel wat dan zeg, het is helemaal niet voor jou bedoeld man ik zeg daar nou, moet je mij maar op houden ik denk ik zie ik zie hem al uit mijn handen glimpen weer ja, ja, ja, ja uiteindelijk heeft hij hem toch gegund en uh, de wenk blij mee ja ja je hebt er twee versies van uitgebracht hè? Een standaard versie ja. inderdaad en een carnavalsversie. versie ja klopt ja ja want uh, hij is hij is natuurlijk ook in, in februari uitgekomen ja daarom. dus ik denk pakken we gelijk een beetje en mee. Uh, dan uh, ja, ja. uh, hebben we twee vliegen in één klap hè? ja nou zo is het daarom. hey en nou zo en uh, hoe, hoe lang ben je eigenlijk al zingen uh, ik zing nou zo'n vijf zes jaar zit oké okay. en uh, na alle tevredenheid kun je van leven of uh, moet nee, je daarnaast uh, nog werken ik uh, werk daarnaast werk ik uh, in het bedrijf van mijn vader Oké, okay. eh, een online bedrijf. Dat doen we eigenlijk uh, alle klussen in en om het huis. Ja. En uh, dus ja, dat doe ik door de week. Oké, okay. dus dat is uh, nou, eigenlijk uh, een dubbele baan. Ze nee? moet je zien. Ja, ja. Ja. ja, ja. Wel, maar uh, het ene is. Uh, ik zingen zie ik meer als een hobby. Dus. Uh, ja, ja, ja. Nou ja. Ja, ja, ik bedoel, ja, in, in, in het bedrijf van je vader werken is natuurlijk ook prettig. Hè? Het is uh, ja. Ja. Het blijft allemaal onder één dag, laten we het zo zeggen. Ja, zeker. Ja. Dat is ook omdat je met het zingen natuurlijk regelmatig even weg moet... of voor ja. een interview of ja. weet ik veel wat... En dan is het gewoon makkelijker. Kijk, bij je vader, die wil natuurlijk ook dat ik er wat mee ga bereiken. Ja, natuurlijk. En uh, uh, ja, die gunt me dan ook de tijd uit die ik nodig heb ervoor. Ja, ja, ja. En als je bij een baas werkt, dan is het daar weer vaak wat moeilijker. Ja, inderdaad. Dat uh, wordt lastiger, inderdaad. En, en ja. ja, vaak moet je het dan alleen van de weekenden hebben. Ja, inderdaad, ja. En dan uh, moet het ook niet op zondagavond zijn, want... Als je dan s'morgens vroeg wil, moet dan... Uh... Ja, dan uh, heb je het wel eens zwaar, hè? Ja, dan heb je het in de zwaar, inderdaad zwaar. En, en ja, dan krijg je op de duur wel dat je niet, uh, niet lui bent, maar gewoon moe. Te snel nou moe, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Hé, okay. hey, Nigel, legt er nog wat, uh, wat nieuws op de plank wat, uh, wat van de zomer uitgekomen? Ja, we zijn wel weer bezig, maar uh, wat het gaat worden, dat, uh, dat weet ik allemaal nog niet. Maar okay. uh, we zijn wel met een paar dingetjes bezig oké okay. en festivals uh, open podia uh, sta jij nog ergens ik sta zondag sta ik in schiedam op de cd presentatie van uh, frits gerven yeah. uh, uh, ja en dan ga ik 17 mei ga ik uh, naar de keien met een artiestreis dus, oké okay. dat, is, ook nog wel dat leuk is op 17 mei zei je? ja, ja. Want er zijn nog kaarten voor uh, voor te krijgen nee dat is dat is allemaal huiselijk oké okay. ja, dat is jammer dan uh, ja ja maar het uh, zijn voor mij de eerste keer dat ik dat meegemaakt is zo'n uh, schrijft, dus ik ben benieuwd ja ja ja het wordt al een aantal jaren gedaan natuurlijk en uh, ja, ja na alle tevredenheid uh, heb ik altijd begrepen dus dat uh, ja, zeker. ja en en uh, ja ook ook naar Spanje en dat soort dingen uh, ben je niet door hem uh, komt heel vaak uh, voorbij ja en dat is, uh, ja dat is eigenlijk een beetje klein beetje Nederland in Spanje ja, precies, <laughs> ja we hebben in ieder geval het mooie weer daardoor ja, dat, dat, dat hopen we hier ook wel te krijgen. Het ja, er... nou ja, goed uit, dus... Ja, nou ja, vandaag uh, was prima, toch? Ja, zeker. Ja, ik bedoel, uh, voor de tijd van het jaar uh, hebben we niet te klagen. Nee, zeker niet. Ja, ik bedoel, we hebben uh, toch wel een aantal mooie, uh, mooie dagen gehad, uh, al. Yeah, en uh, dat is eigenlijk begonnen al in januari. dat ja. we dachten van, uh, jee, wat gebeurt er nou? De breekt dan. <laughs> Terwijl de winter er nog uh, ja, eigenlijk middenin zitten. Ja, ja, ja, het schakt allemaal een beetje op, heb ik het idee. Ja, ja, ja. En Nijs uh, nee, zoals uh, zit er nog wat aan te komen? Uh, misschien qua kerstsingel of, uh, of dat soort dingen, een uh, uh, ballet of uh, heb je nog andere ideeën? Wat zit er nog aan te komen? Uh, wat kunnen we van je verwachten? Ja, sowieso, ik denk een zomers, zomersliedje en, uh, en dan daarna zit ik te denken aan een levensliedje. Dus uh, maar uh, wat het allemaal nog gebeurde, dat.. Uh, daar zijn we nog volop mee bezig. En een levenslied uh, zal tegen, tegen de tijd van de kerst zijn, denk ik. Hoop ik. Ja, wel een beetje tegen de donkere dagen. Ja, ja, ja, ja, de donkere dagen voor kerst zeggen we altijd. hè. Ja, zeker. Hé, zo, We gaan hem even, even lekker draaien. Super. En dan uh, wens ik jou een uh, heel fijn weekend. En uh, succes Thanks. met de optredens. Komt goed. En uh, ja, tot gauw. Tot de volgende, Simon. Ja, is goed. Gezellig. Oké. Okay. Hey, hey. groetjes, hoi hoi. Hoi hoi. Ik ben niet lui, maar ik ben energie besparen. Dat ik een dagje op de bank ligt heeft een doel. Het is gewoon dan om mezelf op te laden. En soms verplaats ik me ook even naar de stoel De laatste tijd heb ik toch veel te hard gewerkt Je gaat het voelen als je dan twee dozen sjout Mijn rug die trekt het niet, ik heb het al gemerkt Ik doe het rustig aan, want anders gaat het fout Ik ben niet lui, maar te snel moe Ik ga het leven zelf wat anders gezien ik kom er with me Schiste, was door het hijsen van die glazen naar mijn mond Ik gaf wat rondjes dus ik draaide mee. Uh, dat was hij dan, Nigel Vissen. Uh, en hij had het over, ja, ik ben niet lui. Maar uh, ja, gewoon te snel, moe. En uh, ja, we gaan uh, nog een lekker plaatje draaien. dan uh, zo meteen uh, van start met de drieënberij van Fred Heij. Ja, gezellig, Fred. Let's go, nee, Ali brace Zelf dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar. de spookt ze zeven dagen in mijn mind. Dan gaan er nog gesprekken al die dagen over haar. Dan ben ik op een missie all the time. ben ik al die dagen kan genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Een vrouw van deze klasse kan niet Stel dat we hier vanavond nog vertrekken met elkaar. dan ben ik heel de nacht bij je bereik. Oh, oh, oh, oh. Dan kan ik 24 cweg genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Oh, oh, oh. Een vrouw van deze De drie op een rij van Fred Heij. When you say, I miss the things you do, I just want to get back close again to you.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 Zo, dat waren ze dan weer. En uh, ja, we begonnen met Air Supply. En uh, I Can Wait Forever. Als tweede, uh, uh, Taylor Jane. And I Always Love You. En natuurlijk, als laatste... was het Randy ooh, ja Van Warmer. Uh, en yeah, ja... Just When I Needed You Most. Um, we gaan een lekker plaatje draaien. We gaan weer eventjes naar het Nederlands talige toe. En dat is het plaatje van Jamai. En hij over zoveel te doen. Sorry, sorry, sorry. Ja man is het. Ja, ik heb mijn bril niet op. En nee. zoveel hou ik van jou. Ik van me weten, hoeveel ik van je hou. omdat je denkt dat ik om iemand anders verheer, hoe kan ik jou vertellen dat alles draait om jou, En dat het met een ander nooit zo worden zou. alles heeft dezelfde. Bedien, want ik kan net zo min als jij de toekomst zie. Je bent de liefde van mijn leven, de sleutel.